Goed, inmiddels bij ons aangeschoven is de voormalig voorzitter van de Libertarische Partij. We kijken, ook nog voormalig directeur van het Haagse Juristencollege, Swan Manders. Goedenavond. Goedenavond. En je was deze week bij Jan de Belastingman, nog steeds de tv-persoonlijkheid dus. Ja, daar heeft het alles schijn van. En natuurlijk nog steeds de Libertarische held van Nederland. Dankjewel. Laten we eerst even gaan hebben over jouw optreden bij Jan de Belastingman.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 Jammer is dan eh, sowieso dat, dat, dat zo'n autoritje bijvoorbeeld, dat dat dan, ja, als ze dan een heleboel eruit snijden, dan laten ze een autoritje erin zitten. En het assaafs aan het pellen en zo. Ja, en het landgoed Mar Marlow, dat dat moet dan ook benadrukt worden dat dat, dat, dat een hele luxe is of zo. Eh, dat, uh... Nou, ik vond het wuiven naar de, naar, de, naar de. Welk paleis was het dat alweer? Dat is Een -Bos ja, ja, bos. ja, een bos.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 En dan zeg ik uiteindelijk van nou ja, Jan, eh, zo doen ze het allemaal. Dus eh, succes. En, en een beetje vertelt waarom ik dan persoonlijk eh, geen belasting wil betalen. Omdat ik het dus vind dat er immorele dingen mee gebeuren waar ik geen bijdrage aan wil leveren. Dus eh, belastingontwijking wordt eigenlijk gezien als immoreel. En ik draai het om. Ik vind het belastingbetalen immoreel. Yes. Ja, dat we dat allemaal vinden. <laughs> ja, ja in, deze, in deze. In deze. Ja, ja. In de café Libertaria, wel ja.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 Ja, terwijl je dat risicoloos uh, zou kunnen nalaten. En dat betekent dus ook dat het geld dat wat de, wat de staat op die manier in handen krijgt... Uh, als dat vervolgens wordt gebruikt uh, om onze vrijheden te ondermijnen... of oorlog te gaan voeren... Ja, of, een, of een lege ambtenaar mee in te huren die, die allemaal honderdduizenden uh, regels gaan maken... waarvoor mensen worden opgesloten in een kooi als ze die regeltjes niet volgen. Als je, als je daar vrijwillig aan mee meebetaalt... dan ben je dus ook moreel gezien mede verantwoordelijk daarvoor...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 Ja, uh, uh. Maar we hebben het was ook om een andere reden hier in de uitzending en het gaat over je huidige situatie. Want we hadden begrepen dat jij nog geen bitcoin miner in je huiskamer hebt staan. <laughs> nee, <laughs> dat heb ik inderdaad in. Nee, nee, nee. Hm. Nou, goed Laten we, we, we, we, we dan, het zo zeggen, wij willen het vrij radio jou steunen, maar dat is natuurlijk vanwege een reden. Dus een, uh, was een crowdfund actie gaande, hadden we begrepen? Uh, ja, dat klopt. Um...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 ...die moeten hem controleren... ...maar die moeten heel veel curatoren controleren... ...en ook nog heel veel andere dingen doen... ...dus hier hebben we eigenlijk allemaal geen tijd voor en geen zin in. Dus de praktijk is dat curatoren met, met heel erg veel weg kunnen komen... ...dat ze, dat ze bijna moord moeten plegen voordat ze, voordat ze teruggevloot uh, worden. Ja, maar ja, goed, uh, dat, is, dat, is, dat is de situatie. En ik wil graag weer, nu dat mijn beroepsverbod geleden opgeheven is... ...weer uh, gaan werken in, in, in deze sector... Uh, in uh, vlak van belastingadvies. En daarvoor, was uh, is niet zo makkelijk omdat ik, uh, omdat ik failliet ben, maar uh, gelukkig zijn er uh, twee hele aardige mensen die we daarmee willen helpen. En in de eerste plaats is dat uh, mijn vriendin Jessica en in de derde plaats is dat een goede vriend van me, Ronald Bell, die ook libertariër is en ook belastingadviseur is.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 Uh, die die rol van GoFundMe uh, overneemt en uh, die website die is inmiddels klaar, die heet helpmanders.com en dat uh, was aardig om uh, mij aan te bieden om uh, dit te, aan bod te laten komen in Vrijheid Radio. Ja, web. noem nog even een keer in die website voor degenen die het gemist hebben. helpmanders.com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 Dan heb ik nog een leuke verrassing. Rijk. Zo. Rijk. En Wat Vrijd Radio dus wil doen, is: die willen het allemaal in cryptocurrency doen. Dus ze doen ja. een bitcoin adres, maar we gaan kijken of het ook mogelijk is een eagle adres te doen. Hè? Dus Prima, ja. Ja, ja. En misschien ook nog Monero en andere, ik weet niet, misschien heb je nog wat bytecoins of uh, andere gekke currencies. Kun je allemaal ja. erop gooien.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 Druk, maar Sven Hulleman heeft toch best wel uh, namen gemaakt in de afgelopen jaren met de stichting Red Stop de rest Schur, nee, ik weet het, ik weet, er zijn zoveel van die uh, initiatieven, maar Sven Hulleman is uh, ja, benaderd door iemand met een hoop geld en die heeft gezegd ga jij dit maar doen en hij lanceert dat in Den Haag op okay. de Insta. Nou, dus... Zullen we daar misschien een volgende uitzending over gaan hebben dan? Ik, ik wil eigenlijk Twan dus uitnodigen om daar ook naartoe te komen. Oké, okay, ja.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 Daar kun je dan alles lezen hierover en daar staan ook de Bitcoin adressen, EGEL adressen en noem maar op. Waar je kan doneren en als er nog een bepaalde cryptovaluta is waarvan je zoiets hebt van... Hey, ik wil in weet ik veel, noem eens een gekke Trump coin ook De stop Trump coin he? of stop Trump coin of weet ik veel. Misschien waar je een Chinese van ICO's zo veel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 Ja. heb je nog naast, naast, dat je dan wat je net noemde, dat je zeg maar met Jessica en Ronald dat kantoor wil oprichten, nog andere plannen? Wil je misschien nog weer de politiek in? Nou ja, ik, ik, ik blijf het heel erg leuk vinden om de libertaars gedachten goed te verspreiden. Uh, dus ik sluit niet uit dat ik weer uh, dat ik, dat ik dat ook weer via de weg van de politiek zou willen doen. Eigenlijk een soort antipolitiek zou ik zeggen. Omdat we zouden misschien wel eerder als een antipoliticus.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 ja, dat kan ik ook nou, dus leuk wel, maar dat is volgens mij voornamelijk omdat ze denken anders te extreem dan stemmen met ze, vind Nou ja, we kunnen misschien het voorbeeld van voor Ron Paul nemen. He, Ron Paul is, is uh, heel erg uh, succesvol geweest in het spreiden van de libertariërs ideeën. Waarschijnlijk is er geen enkele libertariër ooit succesvol geweest als Ron Paul in het spreiden van deze ideeën. En de invloed die hij heeft gehad uh, door te stemmen uh, in het Amerikaanse congres is waarschijnlijk vrij beperkt. Want, uh,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 ...daar misschien ook eens over zou ik kletsen. He, he. Want, uh, nou, je bent toch een geve hele gevestigde naam natuurlijk. Dus als jij iets zegt, dan ondanks dat ik precies hetzelfde zou kunnen zeggen... ...luisteren ze wel naar jou en niet naar mij. Dat klopt. Uh, gewoon, is dat toch wel goed voor de zijn? Ja. ja maar dan komt dat zelf heel de hele week dan verhalen. Uh, <laughs> ja. ja, Dat kan ook niet. ja. Uh. <laughs> maar er, ik kwam met de lengte vanuitzingen en het feit dat we nog een hele berg berichten hebben, moet ik wel even een, een eindje aanknopen. Ja. Dus uh, ja. En ik wil, ja, ik wil in ieder geval uh, danken Tran, voor het uh, deelnemen aan uh, deze uitzending Ja, Dankjewel. En wij allemaal denk ik, hè. Ja. Ja. Wij allemaal. Ja. Ja. ja, bedankt voor de steun. En nog, noem nog een keertje die website. helpmanders.com helpmanders.com dames en heren, vergeet die naam nou niet. Ja. Heel veel succes. Ja. Oké, okay. doei